4 uur. De Radio 1 Sportsjoegen. Tom van Heck en Tim Overdiep. Het is de 22e juli, de middag van Wigo, want nog ruim een uurtje. En dan zal Bradley Wiggins worden gekroond als eerste Britse winnaar van de Tour de France. En dan naast hem op het podium, ploeggenoot Christopher Froome, de nummer 2 van de ronde. En wie weet het, laatste dag succes voor een andere Skyrunner, Mark Cavendish. We gaan het allemaal meemaken de komende uren vanaf de Champs-Élysées. Maar eerst het NOS nieuws van 4 uur, Joeri Stubenitsky. Bij werkzaamheden aan twee woningen in de Utrechtse wijk Kanalen eiland is asbest vrijgekomen. Mogelijk zijn 48 andere woningen besmet. Een groot gebied rond de wijk is afgezet. Bewoners aan de Stanley-Laan hebben het advies gekregen om binnen te blijven. Afgelopen woensdag begon de gemeente een onderzoek naar asbest, naar bouwwerkzaamheden. Vandaag zijn de onderzoeksresultaten bekend geworden. Waarna meteen is besloten om de buurt af te zetten.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 Dan kan Griekenland in augustus of september... niet meer voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Dan volgt mogelijk een vertrek van Griekenland uit de euro. Maar het is afwachten of dat gaat gebeuren, zegt economieverslaggever Eva Wiesing. Het is allemaal om de druk op te voeren. Ook leiders uit Europa hebben al laten weten afgelopen week... nou, we willen eigenlijk niet veel langer met Griekenland. Dit kan op deze manier niet. Het is allemaal in dat kader dat we dit moeten zien. Dus of werkelijk de stekker eruit getrokken wordt... Dat moeten we gewoon afwachten. Volgens Der Spiegel heeft het IMF de Europese leiders in Brussel... op de hoogte gebracht van het voornemen. In een reactie zegt minister de Jager dat Nederland het bericht afwacht... van de Trojka, de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF. In Ter Apel zoekt de politie met inwoners naar een boa-constrictor. De burgerslang ontsnapte gistermiddag uit een huis in de Groningse plaats. De boa-constrictor is ongeveer 2,5 meter lang... De politie roept inwoners van Ter Apel op om alert te zijn en uit te kijken naar de slang. Boa Constrictors zijn niet bang voor mensen en eten onder meer ratten en andere kraagdieren. Vanochtend is de derde verdachte opgepakt van de overval op een supermarkt in Helmond. Gisteravond werden al twee overvallers gepakt. Drie gemaskerde mannen bedreigden personeel van een filiaal van de Aldi met iets wat leek op een vuurwapen. Daarna gingen de verdachten er vandoor.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 is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Tim Moverdien. Het tempo gaat omhoog, fors omhoog. Want zo gaat dat op die laatste tientallen kilometers richting Champs-Élysées. En na de finish kunnen ze dan zeggen dat ze bijna 3500 kilometer hebben afgelegd, 3497 in het totaal. Kijk eens aan, maar hoeveel hebben ze nog te gaan, Gio Lippens? Ze hebben nog precies 61,9 kilometer te gaan. De gele trui heeft zich weer aan kop genesteld naast uh, Bernhard IJssel. Goede renner hoor en die zal uh, dadelijk weer tempo moeten gaan maken voor Mark Cavendish. Want dat het hier op een sprint gaat uitdraaien, dat lijkt toch wel zeker. Het uh, Vier keer eerder is het uh, gebeurd dat, dat uh, finale, de finale, de laatste aankomst in Parijs, dat hij niet op een massasprint is uitgedraaid sinds 1975. In 1977 was het Alain Meslet. In 1979 Bernard Rinault, dat sprintje met Joop Soetemelk, dat was een vreemd gezicht. Eddie Senior die won in 1974. 94 en u kunt zich misschien herinneren, 2005, Alexandre Vinokourov, de laatste man die uh, hier solo over de finish is gekomen. Niet in een massasprint, voor de rest allemaal massasprints. Dat betekent dat de sprintersploegen langzamerhand zijn opgeschoven, daar aan kop van het peloton, dat nu Medon inrijdt. vlakbij Parijs ligt dat. Bijna zijn ze erop, bijna komen ze bij de scène. Ze zien in de verte de Eiffeltoren al staan, 61,5 kilometer nog en dan is deze Tour afgelopen. Okay. <mogelijk> <mogelijk> Ici, Sports Tour de France, le spectacle de Radio 1. you come about me? I'll be alone you know baby. Tell <mogelijk> me Turn everything inside Try and pretend it's my feeling will win, and get. I won't harm you or touch you. Klassieker dan klassiek. Don't you forget about me van de Simple Minds. De naam die we niet zullen vergeten. Bradley Wiggins op weg naar het podium Giel. Ja, Bradley Wickers op weg naar het podium. Hij doet dat in het uh, peloton dat nu langs het uh, water rijdt. Ze zijn aangekomen in Issy-le-Moulineux. En dat is inderdaad de zetel van de ASO, van, ja, van het organiserende bedrijf, de multinational, die deze tour uh, organiseert. En je ziet toch al in dat peloton dat het tempo wat omhoog gaat. Niet al te hoog hoor, Bradley Wickers kan nog steeds gewoon rechtop zittend, eventjes een uh, drankje tot zich nemen. En dan geen alcoholhoudend drankje, maar uh, gewoon een uh, bidonnetje. Als ze de borden volgen dan komen in het centrum van Parijs. Dat zal wel handig zijn. Dat ze weten hoe ze in de buurt moeten komen van de Champs-Élysées. Waar het straks allemaal moet gaan gebeuren. 58 kilometer nog te koersen. En daar zien we dan die ploegen zitten. We zien ook weer veel mannetjes van Liquigas daar vooraan zitten. Wel opmerkelijk hoor. Liquigas met Lotto, Saxo en BMC. De ploegen die nog compleet zijn. Die nog negen man in koers hebben. Geen uitvallers dus in die ploegen. En bij Liquigas is het alweer de 11e achtereenvolgende volgende grote ronde. Waar ze compleet gaan finishen. De Giro in 2009. Het is voer voor de statistici. Maar het is altijd wel leuk om dat soort dingen te weten. Dan hebben ze alle grote ronden nog met een complete ploeg gefinished. En dat is toch ook wel bijzonder. Nibali op het podium. Ook heel bijzonder voor Liquigas. Van Lotto natuurlijk met Van der Broek en Greipel de ploeg. Saxo is de ploeg natuurlijk met Carsten Kroon. En dan hebben we BMC met Cadell Evans. Dat zijn de ploegen die compleet zijn. En die, neer, die vier complete ploegen rijden dan te midden van het peloton. Terwijl er nu een renner van Lotto vooraan in het peloton gaat. Rijden. Ja, ik denk dat ze toch allemaal even alvast André Gruipel gaan opzoeken. Want het moet allemaal gaan opgezet worden voor die finale van straks. Met die acht rondjes van zes kilometer over de Champs-Élysées. Rekenmachine erbij, 48 kilometer straks. 48 kilometer over die steentjes. Bart Voskamp, uh, het gevoel van de meeste renners als ze die Eiffeltoren zien... maar vooral als ze straks de eerste keer die steentjes zien. Wat, de, wat denken ze dan? Nou, het is heel speciaal. en Zeker voor renners die dat de eerste keer uh, moeten doen. Dat had ik in het begin ook. Je, je oudere ploegmaten wijzen er wel op dat het, het meest mooie moment als wielrenner is en uh, nou goed dan rij je daar langs de scène en dan begint het al een beetje te kriebelen maar dan rij je als je de Champs Élysées oprijdt dan rij je gewoon in één keer in een hele haag mensen die allemaal staan te juichen nou, dan, dan nou dan word je best wel een beetje emotioneel denk je je hebt toch drie weken lang geknokt en zeker als je jong bent is het toch iets heel speciaals. En dan rijder op de Champs-Élysées, waar je vroeger altijd naar gekeken hebt... Ja, dan geeft het echt een speciaal gevoel, dat geeft je echt vleugels. Uh, je hebt echt het gevoel dat je echt over die steentjes gewoon zweeft. En zeker als je voorbij de finish terugdraait, dat loopt ook nog een heel klein beetje af. Ja, dan denk je echt dat je geweldig bent, dan soef je zo naar beneden. Nou zit er ook altijd een groot aantal renners in het peloton eh, waarvoor het toch min of meer teleurstellend is verlopen. Iedereen gaat met dromen naar zo'n Tour de France en voor een aantal mensen komen ze maar uit. Is er dan toch eh, op dat moment wel even de euforie van nou ik heb het in ieder geval wel gehaald. Want je weet ook altijd nog dat 40, 50 collega's het niet gehaald hebben. Uh, kijk, dat blijft sowieso. ook ze het zijn allemaal wel fantastische top uh, sportmensen... als je hier aankomt en, en je haalt de finish. Als je wat ouder bent en je hebt natuurlijk een ander verwachtingspatroon... rijden met een ander gevoel in de rond. Ik kan me voorstellen dat Evans zich een beetje anders voelt... Uh, als een jonge renner die, die Frankrijk haalt... en dat voor hem als een overwinning voelt. Maar dat vergeet je op dat moment wel... want je weet ook dat je s'avonds gewoon weer naar huis mag... en uh, naar je vrouwen en de kinderen, et cetera... En dat, uh, dat de stress ook even weg is. Dus ik denk dat iedereen wel met een redelijk zelfde gevoel... toch de chance lycée opdraait. Want je hebt uh, vier keer meegedaan. Twee keer uh, heb je moeten opgeven. Je kwam als in 1995 voor de eerste keer in Parijs aan. Ja. Is het dan nou voor je persoonlijk ook een bevestiging van... nu heb ik iets neergezet um, als renner ook al. Ben je dan uh, 113e uiteindelijk in die Tour? Ja, nou zeker. Want in, uh, moet ik even terugdenken. In 1994 had ik uh, de ronde van Spanje gereden. Die zat toen nog in april. En daar had ik, uh, had ik, nou ja, had ik goed gereden. Had ik, een, had ik een etappe gewonnen. Dus toen mocht ik ook nog eens een keer naar de Tour de France. Alleen ja, twee rondes op dat moment was voor mij gewoon te veel. Ik was nog maar net beroepsrenner en ik reed de tour en na twee weken moest ik naar huis in 94. Dus ja, dat was vreselijk. En in 95 heb ik het ook heel zwaar gehad om, uh, om, um, uh, om de finish te halen. Dus dat voelde voor mij wel echt, uh, echt heel fijn om, uh, om daar een prijs rond te rijden. Terwijl als je wat later in de koers in de zit, bijvoorbeeld in 2000 heb ik daar met Polti de finish gehad. En nou goed, ik was knecht van Blijlevens. En, en Blijlevens was aangetrokken door Polti in de Italiaanse ploeg om etappes te winnen. Dat is niet gelukt, dus dat voelde voor mij natuurlijk ook niet echt prettig. Ja goed, en iedereen kent het incidentje nog met Jeroen en ja. uh, he, daar, daar aan de finish. Dus ja, dat is dan weer een heel ander gevoel als, uh, als het jaar uh, 95. Als wij nu rijden, dan rijden we altijd dit vreselijk lange stuk. 30, 20, 22 in het uur rijden ze, fotootjes maken, champagne drinken. En dan ineens die steentjes. Rio zei het al, dan komen die steentjes. En dan rat die snelheid omhoog. Eh, ik kan voor voorstel ook mensen zijn die dat bijna niet meer kunnen. Maar toch zie je geen mensen lossen vaak in die laatste etappes. Nee, nee, er wordt niemand meer gelost. Want de weg is gewoon breed. Het is vreselijk zwaar om vooruit te rijden. Maar als je gewoon, in de, zoals je zegt, in de buik van het peloton zit, gewoon echt gewoon uit de wind is er niet echt een veldje aan de lucht als verder prima te doen. Maar het, de omschakeling is wel heel lastig. Dus het is wel fijn. De Sky die begint nou al een beetje tempo te maken. Dus het lichaam begint een beetje aan die weerstand te wennen. Maar vooral in het begin dan rijden ze 25, 30 kilometer per uur. Ja, dat is eigenlijk zonder weerstand. Dus je, je voelt eigenlijk wat voor pijntjes. Dus je hebt een zere kont, je hebt zere benen, je hebt een zere rug. Alles doet pijn. En dan weet je dat je straks in gang moet schieten. En dat eerste moment van een gang schieten is heel vervelend. Maar op het moment dat je daar, wat ik uitlegde, tussen die mensenmassa doorrijdt dan... Ja, ik ben alles weer vergeten. Ik ben je gewoon vol aan het koersen. Het ingang schieten komt gelukkig nabij. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. We zijn natuurlijk vooral in Parijs, maar we hebben ook nieuws binnen en buitenland. Dit keer in Utrecht. Er is asbest vrijgekomen bij werkzaamheden aan woningen op het Utrechtse Kanale-eiland. Aan de telefoon de lokale burgemeester Gilbert Isabella. Goedemiddag. Goedemiddag. Om hoeveel woningen gaat het? Het gaat om een, een, een, ja, een, een flink aantal woningen waarvan we nu nog niet helemaal zeker kunnen vaststellen... of in het verspreidingsgebied uh, zitten. Dat zijn we dus nu ook aan het onderzoeken. Maar wel duidelijk is dat in ieder geval uh, de flat waar uh, 48 woningen zijn... En waar de bron is gevonden, dat we die in ieder geval zullen gaan ontruimen. Hoe zijn we erachter gekomen? Er zijn metingen verricht door de opdrachtgever. Mitros, de corporatie, is bezig met grootschalige renovatie in deze wijk. Uh, en uh, daar zijn uh, signalen gekomen dat er asbest was vrijgekomen. Er zijn metingen op losgelaten, ook nog gisteren. En uit die metingen die, die vanochtend bekend zijn geworden, die uitslagen, daaruit bleek dat er een te hoge concentratie werd aangetroffen. Eerst even over die signalen. Wat voor signalen kwamen er uh, zodat u tot metingen overging, of althans de corporatie? Ja, de corporatie die heeft een, een gespecialiseerd bedrijf uh, natuurlijk in hand genomen voor die renovatie. Uh, die waren daarmee bezig en die hebben bij de uitvoering daarvan uh, zelf geconstateerd van hé, hey, hier uh, is iets aan de hand, uh, dit moeten we eens nalaten laten kijken. En uit die metingen, uit die eerste signalen, Bleek dat er sprake was van asbest. En nou zit er natuurlijk altijd tijd tussen het moment dat je denkt dat er iets aan de hand is. en zoals nu dat je ook met zekerheid kunt zeggen. De, levert dat gevaar op voor de gezondheid van de mensen die de afgelopen dagen daar geweest zijn? Nou, wat er in ieder geval is gebeurd. is dat bij de, de woningen waar het direct betrof. daar heeft Mitros zelf maatregelen genomen. direct nadat uh, het eerste signaal al werd gegeven. Ze dus zijn een vijftal woningen direct ontruimd. En naar leiding daarvan heeft ons het nodig geacht om extra metingen te doen. En dat is wat dus vanochtend bekend is gemaakt. En daarom nemen we het zekere voor het onzekere. Uh, en hebben we gezegd van dan gaan we toch uh, over tot een ontruiming van meerdere woningen. En zijn we flink bezig met een aantal onderzoeken die op dit moment lopen. Wanneer zijn die eerste vijf woningen ontruimd? die eerst vijf woningen zijn, als ik het goed heb, donderdag ontruimd. En dan lees ik op de site van RTV Utrecht dat op donderdag de bewoners... naar aanleiding van de ontruiming ook klaagden over gebrekkige communicatie. Dat ze niet goed op de hoogte werden gebracht wat uh, de situatie was... wat het potentiële gevaar was en wat ze nou precies moesten doen. Ja, dat, dat zal ik even naar moeten gaan. Ik weet in ieder geval dat Mitros bij de bewoners direct... Uh, waar het uh, zeg maar directe bron werd aangetroffen, hè, boven hun dak dat ze die direct hebben ontruimd. Uh, en dat dat voor Mitros aanleiding was om juist die extra metingen te doen... waarvan wij nu hebben gezegd, omdat de uitkomsten vanochtend bekend zijn geworden... dat daar uh, meer aan de hand is en dat we daarom deze toch uh, redelijk ingrijpende maatregelen aan het nemen zijn. Maar de mensen daar zouden zondag, uh, donderdag te horen hebben gekregen... dat ze uit voorzorg hun ramen en deuren moesten dicht houden. Ja, dat geldt nog steeds. Uh, en dat, uh, dat maken we ook nu bekend. Uh, en nogmaals, de woningen waar het direct uh, betreft, uh, die uh, laten wij ook vanmiddag nog ontruimen. Heeft u enig zicht uh, in, in welk tijdsperspectief deze maatregelen stand moeten houden? Of hangt dat vooral af van wat er nu verder allemaal naar boven gaat komen? Nou, het onderzoek loopt. Hè. We, zijn, uh, we hebben Het bedrijf uh, is verzocht om uh, ook metingen te doen in de buurt zelf. Dus ook in aanpalende omgeving, in de lucht. Nou, U begrijpt dat we die uitslagen van dat soort onderzoeken eerst uh, af moeten wachten. Dat duurt een aantal uren, want je wilt natuurlijk ook goed en zeker weten dat je de juiste uitslag krijgt. En afhankelijk van die uitkomsten zullen we verdere stappen ondernemen. En als ik nu net, zeg maar, 100 meter verder buiten die zone woon... waar, waar nu de maatregelen voor getroffen zijn, hoe blijf ik op de hoogte? Hoe informeert u en ieder? Ja, wij hebben RTV Utrecht als calamiteitenzender ingesteld. Dus die uh, verspreidt informatie die wij nu ook gewoon breed uh, onze stad insturen. Dus daar kan iedereen uh, horen wat, wat er aan de hand is en uh, welke stappen er zijn genomen. En wij zorgen ook dat er vanmiddag nog uh, auto's met geluid... Uh, de wijk het deel wat we hebben afgezet... Uh, zodat zij ook direct geïnformeerd worden. En we hebben het over het Utrechtse kanalen-eiland. burgemeester van Utrecht, de heer Isabella, hartelijk dank. Graag gedaan. Dan gaat hij dan gewoon helemaal in zijn eentje doen. Is niet sponsorbaar, goed of vast? Wat een fitness hier! De spektakel de Radio 1. You, you who smiled when you pain. You who soldiered through. distracted Guardian Alanis Morissette. IO geeft ons het verlossende antwoord. Zijn het circuit al op? Ze zijn het circuit al op. Ik geloof trouwens dat half Noorwegen is uitgelopen, want ik zag ineens in de bocht daar bij het Louvre allemaal Noorse vlaggen, een verdwaalde Engelse vlag, maar het zag er naar uit alsof de Noor, alsof Boasson Hagen die op dit moment in vierde positie rijdt in het peloton, alsof die hier de tour gaat winnen. Krijgen we nu een eerste aanval van George Hinkepie. Hij wordt naar voren gedouwd inderdaad door Christian Knees, een van de knechten van Bradley Wiggins. De laatste in het wiel van uh, die Henkepie. Uh, dat zijn uh, de Amerikanen die daar uh, de dans leiden. Terwijl ze inmiddels al onder de boog van de laatste kilometer zijn doorgekomen. En dan zo meteen even hier langs zullen rijden op de Champs-Élysées. En dan doen we gewoon even toch het gordijntje open. Het gordijntje dat we dicht hebben gedaan. Omdat de zon pal op onze commentaarpositie staat. Doen we dat niet, dan branden hier alle apparatuur. Dan brandt alles letterlijk weg. Daar komen ze over de Place de la Concorde. De mannen van Sky nu weer in slagorde. Siebe, uh, Kevin is nu al in vijfde positie zitten. Draaien ze hier de Champs-Élysées op en dan komen ze er links aan... En dan zien we dat hele pak aankomen. Dan gaan we gewoon even staan om de mannen te begroeten hier in Parijs. Het moment voor heel veel renners. Wat denk je van die debutanten? Wat denk je van iemand als Steven Kruiswijk? Die hier als, eh, eerst, voor de eerste keer in zijn leven over de Champs-Élysées gaat. Het is Hincky en Horne. Die zijn los van de rest. Dan hebben we hier de hele ploeg van Bradley Wiggins. Met de gele trui in het wiel. En zo komen ze dan één voor één onder ons door hier op de commentaarpositie. Letterlijk op de streep in Parijs. Daar Steven Kruiswijk aan start van het peloton. Ook Luis Leon Sanchez, de ene laatste man in het veld. Dat is de bolletjestrui, dat is Thomas Verclair. En er staat een mannetje met een bordje omhoog, en op dat bordje staat 8. We hebben nog 8 ronden af te leggen op het lokale circuit. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ja, het is weer eh, zover. Hoe laat is het? Vijf voor half vijf. Eh, dagelijks de hoogste tijd om eh, alle tweets uit de Tour en waar dat ook zijn laatste toerdagje, dacht je. Dus wie weet, wie weet, omgouwen. Ja, nou ja, dus in, we horen het. De laatste meters van de Tour zijn aangebroken. Uh, de Nederlandse renners die hadden er al, uh, al vroeg uh, zin in. We hebben ook vlak voor de start nog toch nog even kunnen twitteren. Uh, we hoorden net Steven Kruiswijk. Het is dus zijn eerste Tour. Hij schrijft op naar Parijs. Ik kijk er echt naar uit om de Jeans Lisée te arriveren. Ook omdat ploeggenoot Bram Tankink het er al drie weken lang over heeft. Waarop Bram Koeltjes antwoordt... Jij dacht dat de Tour zwaar is? Je gaat straks wat meemaken met die rondjes op de Champs-Élysées. Nou, ondanks de slechtste prestaties van de Nederlanders... worden onze landgenoten toch nog even geëerd op Twitter. Uh, zo tweet uh, Lennart Bijshuizen. Dikke props voor de Nederlandse renners die nog wel op het fiets zitten. Jullie zijn helden. En uh, ja, We maken deze Tour-uitzendingen op radio in mijn bloed, zweet en tranen. Zo. Toch? Ja. Ja. Maar je hebt, altijd mensen, je hebt altijd mensen aan wie al deze inspanningen al jaren helemaal voorbij gaan. Tot ze dan vandaag opeens wel gaan luisteren. Zo tweet ene Hanneke Balk. Nu het niet meer regent, moet ik in de tuin meeluisteren naar de Radio van de Buren. En ik hoor net Jack van Gelder bij Radio Tour. Gek, want ik dacht altijd dat Theo Komen het commentaar deed. Nou mevrouw Balk, ik ga u zo meteen even een tweet sturen... om uit te leggen hoe dat nou precies zit. Uh, en uh, terugkijkend op de Nederlandse prestaties in de Tour... komt ook uh, de Rabobank uh, door een paar mensen onder vuur te liggen. De Rabobank heeft, heeft momenteel een Twitter-actie lopen. En die luidt, vertel ons uw originele spaaridee en win prachtige wielerprijzen. Nou, daarop reageren een paar mensen een klein beetje zuur. Die zeggen, zeg Rabobank, laat ons nou maar gewoon goede wielerideeën bedenken... en geef ons er dan mooie spaarprijzen voor. Dat is Misschien niet zo'n zo gek idee. En dan uh, toch ook nog maar even kijken naar onze Olympische helden. Want ja, dat uh, staat nu voor de, voor de deur. Nu kan het nog, want veel uh, sporters die is opgedragen... om tijdens de Spelen niet uh, te veel te gaan uh, twitteren. Ze moeten zich namelijk concentreren, al dus het uh, NOC-NSF. En ze mogen al helemaal niet gaan tweeten uit commercieel oogpunt. En dat kan nog wel eens een probleem worden voor een aantal sporters. Met name voor uh, bijvoorbeeld zwemster Ranomi Kromovi Jojo. Uh, Renomi laat weten... Ik twitter ongemerkt nog wel eens iets commercieels. En dat is dan tijdens de Spelen verboden. Ik kreeg al een boos team van social media checkers achter me aan. Dus voor nu hashtag focus. Maar uh, geen nood, ze titel, wel nog even na. Na de Olympics ben ik weer terug met leuke weetjes... over boeken, films en auto's. En uh, ja, tot slot nog een, een paar korte tweets van onze Olympiërs. Een uh, paar foto's die we op de webcam kunnen zien. Allereerst uh, schaatser uh, Annette Gerritsen. Die tweet een foto van uh, de banketbakkerij... waar ze momenteel een, uh, een lekkere lading ijs heeft ingeslagen. We zien een foto van bakkerij Van der Linden. Uh, oh, ja, commercieel tweet, alarm. Annette, pas op, hè, gele kaart. Uh, nou, verder zien we nog uh, sprinster Anouk Hagen... die zich ook druk aan het voorbereiden is. Ze postte dat ze gisteren een leuke stapavond heeft gehad met een vriendje. En ook een uh, goede afterparty heeft gehad. En vanuit het Olympisch dorp zien we een foto van hockeyer Robert van der Horst. Die uh, ziet dat het, der, op die foto zien we dat het hele hockeyteam zich ontspannen aan het voorbereiden is... voor de buis. Ja, jullie zien het, uh, de laatste trainingsdagen voor de Spelen. Het is afgelopen afzien voor onze atleten. Maar onze chef de Michon, laatste berichtje, Maurits Hendricks, die komt zoals altijd nog even met goed nieuws, namelijk dat in het Olympisch dorp de Nederlandse hockeyers een oefenwedstrijd tegen Australië hebben gewonnen. En wel met 4-0. Dus dat is een goed begin. Kijk aan. wedstrijd, hè? Sorry. Ja, maar toch. maar toch. Goed begin. Maar toch. Ja, ja. Dankjewel, Rond Alle tweets. Morgen ook weer geen tour meer, maar wel gewoon tweets. Half één en half vijf. Want het zijn die laatste rondjes. Bart Voskamp uh, over de Champs d'Elysées en dat Parijs. Dat is dan wel een heel machtig gezicht. Nadat nou, we drie weken de berg over de glooiing, over het platteland... of kleine dorpjes of heel veel kastelen en ook ruïnes hebben gezien. En daar fietsen dan die heren doorheen. En dan nu op die brede laan. Wat is dan hier nu in die eerste ronde uh, de strategie? Nou ja, je wil proberen natuurlijk uh, op die laatste dag nog even jezelf goed in de picture te rijden. Dat betekent dat je in een goede groep moet zitten. Maar het ja, dat is gewoon heel lastig. Uh, we, we zien en uh, we beluisteren ook dat er gewoon uh, continu demarages zullen zijn. En je moet gewoon goed kijken, wat, wat is de juiste? Dus meestal hebben de, de, de, de mensen die de, de hele toer dat al een beetje goed hebben gedaan... die zitten vaak ook wel in de goede ontsnapping. heb ik bijvoorbeeld wel het idee, een kroon... die is altijd op zo'n laatste dag, die, heeft, die is een redelijk koersintelligent... en die zit straks nog een keer mee... en dan denk ik dat hij nog best wel uh, lang weg blijft. Dus dat, dat is een beetje mijn voorspelling uh, qua, qua Nederlanders. Toch hoorden we ook uh, dat maar vier keer, geloof ik, in, in, in, in al die jaren... Uh, het geen massasprint geworden is. Dus is het ook een beetje not dun eigenlijk om weg te rijden? Oh, jawel. Oh, zeker. Ja? Het, is, het is nu gewoon echt koers. Je, Dit is ja, is echt zeker, zeker. Alleen ja, het, het is natuurlijk relatief vlak, dus het is moeilijk om het verschil te maken. En je hebt altijd nog renners die al, op zo'n laatste dag nog even dat gat willen dichtrijden als ze zelf niet mee zitten. Dus de belangen om het gat dicht te, dicht te rijden zijn groter als Van de belangen om weg te komen. Dus, maar je weet het nooit, het is vaker gebeurd, dus je moet altijd scherp blijven. Maar het is niet zo dat het eigenlijk een soort stilzwijgend is. Dit is het, het, het, het, nee. nou ja, dit is het strijdtoneel van onze sprinters. Wij mogen nee. nog één keer aan delen. De nee? nee, absoluut niet. Nee. Ik, ik denk dat er. Een zeker een, weten? Een heleboel, helemaal <laughs> zeker. Sommige <laughs> dingen weet ik niet zo zeker binnen het uur, maar dit weet ik heel zeker. Daar gaan we weer direct eens even <laughs> over doorvragen. je ja. ben hier nog niet van verlost van dit dilemma, want het is half vijf geweest. De hoofdpunten van het nieuws van NOS. Juris Stoemnitsky. Bij werkzaamheden aan twee huizen in Utrecht is asbest vrijgekomen. Mogelijk zijn bijna 50 huizen met de stof vervuild. De asbest kwam vrij in de wijk Kanaleneiland. Een groot gebied rond de Stanley-laan is afgezet. Automobilisten mogen de straat niet in... en bewoners hebben het advies gekregen om binnen te blijven. Iran zegt dat het enkele mensen heeft opgepakt... die verantwoordelijk zijn voor de moord op Iraanse kerngeleerden. Sinds 2010 zijn zeker vier atoomonderzoekers vermoord. Een vijfde raakte gewond bij een aanslag...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Je kan het uh, 22 dagen zeggen. Parijs is nog ver, maar nu mag dat niet meer. Want ze zijn er. Parijs staat vol met uren, en Ja, het staat vol uh, inderdaad uh, Parijs. En er wordt zo verschrikkelijk hard gereden nu. In dat uh, peloton waar het tempo wordt gemaakt door de mannen van de Sky Train. ...van de ploeg van Mark Cavendish... ...en natuurlijk vooral de ploeg van de gele truidrager... ...Bradley Wiggins. En dan hebben we twee man aan de leiding, twee Duitsers... ...die kunnen wel even met elkaar praten. De, de altijd maar waggelend fietsende Jens Volks. ...maar wat heb ik een respect voor die man. Wat heeft hij al veel toeren afgelegd... ...wat heeft hij al veel meegemaakt in zijn leven. Hard gevallen op de fiets, altijd maar weer doorgegaan. Echt een man van het avontuur, een man van het tempo. En nu waagt hij weer het avontuur... ...met die sprinter uit de Italiaanse ploeg ...Danilo Hondo. Vroeger won hij nog wel eens... Echt massasprints, maar tegenwoordig moet hij toch van andere situaties hebben. Bijvoorbeeld nu proberen weg te rijden. Bijvoorbeeld uh, proberen in de bergen nog enigszins redelijk mee te gaan. Want er gaat behoorlijk berg op voor een sprinter. Die twee mannen, die voeren het tempo aan, liggen een beetje los van het uh, peloton. Het gaatje is maar klein hoor, met het peloton. Acht seconden, maar het gaat zo hard dat het hele peloton echt aan één lange lijn... één lange uh, elastiek hangt, die uh, allemaal achter elkaar moeten rijden. Er is nu weer een renner die probeert de sprong te maken... Dat zal lastig worden, want de weg gaat licht op in de richting van die Arcte Triomf. Dat zie je bijna niet hoor, als je hier bent. Maar als je op de fiets zit, dan voel je het wel in je benen. Het is gewoon een rotstuk en dat ook nog met die kasseitjes. Twee mannen aan de leiding in de finale in Parijs. Zometeen nog zes rondjes te rijden als ze langskomen. Voogt en Hondo zijn de mannen die ontsnapt zijn. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In de tussentijd begrijp ik, praten wij natuurlijk ook nog even over ander nieuws. media Robert Murdoch heeft zich teruggetrokken... uit het bestuur van News International. Murdoch kwam vorig jaar zwaar onder vuur te liggen... door de afluisterpraktijken van zijn tabloid News of the World. We praten erover met Hieke Jippes, oud-correspondent van de NOS... en jaren woonachtig geweest in Londen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, Murdoch heeft zich teruggetrokken. Uh, is natuurlijk op een bepaalde leeftijd dat je zou kunnen zeggen, et cetera. Maar toch, wat betekent dit en, en hoe serieus is dat woord terugtrekken in zijn geval? Nou, daar zijn de analisten het er op uh, dit moment nog niet helemaal over eens. Aan de ene kant natuurlijk, hij is 81. Het houdt uh, een keer op... Het is uh, zo dat ze de, de maatschappij, de wereldomvattende mediamaatschappij... News Corporation, waarvan hij de topman is... dat die heeft gezegd dat het hier gaat om uh, in feite het opschonen... van een aantal uh, functies die uh, min of meer irrelevant zijn. Uh, we Analisten zijn het daar ook wel een beetje mee eens. Aan de andere kant, het gaat om... Uh, baantjes in overkoepelende organisaties... die allemaal te maken hebben met kranten. Waaronder uh, de kranten in Engeland... Uh, die eigendom zijn van uh, News Corporations, Tochtermaatschappij... Uh, News International. Dus de vraag reist, is het nu zo dat Rupert Murdoch... wetend dat hij in Engeland als persoon uh, en als machthebber, he, zakelijke machthebber is uitgespeeld gezien de wandaden die hem inmiddels allemaal zijn uh, aangevreven, is het zo dat hij bezig is zijn handen van zijn Engelse belangen uh, af te trekken en in het verlengde daarvan dan meteen de vraag, als dat zo is, wat gebeurt er dan verder met die ja. kanten? Voordat we daar zo even over verder gaan, wat er dan met dat medialandschap in Engeland gebeurt, eerst nog even naar de persoon Rupert Murdoch, want het is toch ook wel een beetje uh, de naam gemaakt als een soort ruxiegloze ondernemer. Waar, waar is dat uit gebleken zo in de loop der tijden? Nou, hij uh, is opgeklommen van een, um, om het heel onparlementair te zeggen... van een Australische boerenkinkel die een aantal uh, aandelen van zijn vader... erfde in een lokale krant in uh, Adelaide tot uiteindelijk de man die topman is... van een wereldomvattend uh, media-imperium. Dat aan de ene kant bestaat uit kranten... Die steeds minder, uh, die, waarmee hij die natuurlijk begon. En die ook eigenlijk zijn grote hobby zijn, zijn grote liefde. Maar die inmiddels overschaduwd uh, zijn door elektronische media. Dus hij uh, is... Uh, in de jaren tachtig was hij echt uh, de topman in uh, Engeland... omdat hij... Uh, niet alleen de News of the World en The Sun kocht... maar uh, toen ook de zeer prestigieuze en oppermachtige The Times en The Sunday Times. Later uh, heeft hij uh, Sky-televisie uh, opgericht en, en gekocht. B-Sky uh, daarmee verdrijvend. Dus in Engeland werd het B-Sky-B. En inmiddels zorgt 90% van, uh, van de inkomsten van de News Corporation... van die elektronische media... In Australië is hij nog steeds dé grote magnaat. In Amerika is hij onder andere de eigenaar van de Wall Street Journal. Maar ook van Fox Televisie Channel en van um, 20th Century Fox, de filmmaatschappij. En volgens mij kun je nog wel een paar uur doorgaan als je zijn verdiensten gaat opnoemen, Hieke. Maar als je dan kijkt naar de manier waarop je het krijgt en waarop je het leidt. Waaruit blijkt dan dat rukzichtloze karakter van deze ondernemer? Omdat al zijn... Um, hoofdredacteuren in uh, Engeland... Die, uh, die daarover inmiddels in, in het onderzoek wat er geweest is... naar de News of the World, wat, wat bijna uh, op zijn eind is volgende, volgende week... de Leafs, een inquiry, die daar uh, getuigd hebben... over de handelwijze van Murdoch zeggen... hij liegt als hij zegt dat hij geen invloed uitoefent... op het redactioneel beleid uh, Harold Evans... de beroemde uh, hoofdredacteur van, van de Sunday Times heeft zelfs gezegd, hij heeft vijf beloften gegeven... De, over redactionele uh, onafhankelijkheid... toen hij in 1981 de Times en de Sunday Times wist te kopen. Ook alweer via een, een rare manoeuvre... waarbij hij onder één hoedje met Marker Thatcher zou hebben gespeeld. Hij heeft al die vijf beloften één voor één uh, gebroken. En hetzelfde verhaal komt van iemand als Andrew Neal... Uh, ook een, een, een, een, een, een bekende hoofdredacteur van de Sunday Times... die er ook uiteindelijk door Murdoch is uitgewerkt... toen hij niet meer deed wat Murdoch zinde. Ja, dus heel wat mensen zullen met enige opluchting hem zien vertrekken. Hoewel je nooit weet wat hij het achter de schermen gaat doen. Als hij nu zakelijk zich terugtrekt, wat betekent dat voor de uh, journalistieke erfenis die Murdoch achterlaat? Ja, dat is natuurlijk uh, zeer de vraag. Je kunt zeggen, hij heeft, uh, heeft Groot-Brittannië zijn... Uh, ja, de excessen van de, van de tabloid-pers uh, uh, gegeven... heeft ook zeker daarin uh, goede dingen gedaan. Die kranten die kregen heel veel geld... ook omdat ze uh, mede gesubsidieerd werden... door de inkomsten uit Sky uh, uh, bijvoorbeeld. Dus die hebben ook fantastische primeurs boven tafel uh, gehaald... die niet via de vuilnisbak en afluisteren uh, tot stand zijn gekomen. Aan de andere kant... Um, als Murdoch, stel dat Murdoch zijn, kranten, zijn Britse kranten straks in de uitverkoop zet... dan is de vraag wie moet die kranten eh, dan kopen en wat gebeurt er dan mee? Op dit moment is het al zo dat eh, de Times eh, verlies leidt. De Sun eh, doet het goed, de die Times speelt ook eh, ongeveer kiet. Maar eh, eh, ja, wie gaat daar dan geld in stoppen en wat betekent dat dan voor dat diverse medialandschap waar de Britten altijd zo trots op zijn geweest. En Zijn ze dan ook bevreesd dat daar weer vreemde partijen in hun ogen zullen komen... die dan delen van dat medialandschap gaan beheersen? Nou, als je ziet wat er... Uh, het, is, het is een open deur om te zeggen dat kranten noodlijdend zijn... zichzelf aan het heruitvinden zijn... De independent, uh, al lang niet meer independent, bijna om zeep gegaan... bij gebrek aan abonnees en advertenties, is gekocht door een Russische uh, zakenmagnaat. Dus um, uh, en, uh, voert sindsdien een uh, redelijke koers, maar helemaal onafhankelijk uh, absoluut uh, niet. Dus um, uh, het is, dat ligt allemaal enorm open en vraagt om... Uh, om een enorme hoop speculatie op dit moment. Ike Jeppes, ik ga je danken voor je toelichting die je gaf op het vertrek of het terugtrekken van Rupert Murdoch uit het bestuur van News International. Dankjewel. Dit is de Radio 1 Sportsjobbe. Met Tom van en Tim Overding. Well, Well, she really feels the closer from her Jackie Wilson, Ried petit. Ried petit. Razend snel over die Chance in de -Gio. Prachtig hè, dat uh, enorme tempo werk uh, waar nu Danilo Hondo uh, Jens Volks laat uh, gaan. Want hij ziet toch ook alleen dat het allemaal niet zoveel zin heeft om weg te proberen te blijven. Uit de greep van dat peloton. Waar we nog maar 33 kilometer te rijden hebben. En ze dadelijk voor de zoveelste keren weer langskomen hier op de Champs-Élysées. Ze rijden weer over de Place de la Concorde. Langs die obelisk, langs die, ja, die punt die daar staat. En dan uh, draaien ze zo meteen weer de Champs-Élysées op. We hebben inmiddels ook een tussensprint gehad. De supersprint die geen sprint was. Hondo voorvolgt en erachter een groepje waar ook Patrick Gretsch bij zat voor Argo Shimano, waar Karsten Kroon in elk geval bij zat. Johan van Summeren, Kevin de Weert, toch de lage landen vertegenwoordigd in een achtervolgende groep. Nu is het weer Voogt, die daar tempo probeert te draaien en probeert uit de greep te blijven van de achtervolgers. Maar het gaat allemaal niet echt lukken, lijkt het wel hoor. Jens Voogt is in ieder geval een dappere renner, maar dat wisten we al. Een man die het vele oorlogen heeft doorstaan. En dan krijgt nu weer gezelschap. Ik denk van Carsten Kroon dat hij daarbij komt. En dan zal ook Lars Bak daarbij aansluit de Deen uit in Belgische dienst. Hij rijdt bij Lotto de ploeg van André Grijpel. Blijkbaar willen ze niet de hele ploeg opofferen aan die sprint van Grijpel. Misschien leggen ze zich neer bij de suprematie van Mark Cavendish hier in Parijs. Of dat Grijpel met een kleiner treintje er ook wel genoegen neemt. Het tempo aan kop van het peloton wordt gemaakt door de blauw-zwarte ploeg. Door de ploeg van Sky. De ploeg van Rupert Murdoch, om het zo maar eens te zeggen, hier in Parijs. Nu draaien ze weer onder het tunneltje door. Daarbij de Trierie, daar lopen de mensen lekker gezellig in het zonnetje rond. Dan draait het peloton weer linksaf. Zo helemaal in de richting van de Place la Concorde. En kan het hele spel opnieuw beginnen. 31,8 kilometer nog te fietsen. Bart Voskamp, uh, we kijken ieder jaar naar hetzelfde. En ja. uh, toch kijken we lekker. Hè? Want er zit toch altijd zo'n gevoel in. Je weet het niet. Nee, je, je weet, weet het niet. En uh, nou, goed, als fietsliefhebber vind je ook gewoon leuk om te kijken. Wie kan er in die kopgroep zitten? Wie, uh, wie kan het sprongetje wel wagen? En uh, ja, het is, het is niet bij voorbaat zeker dat het sprint wordt. Uh, ja, ik, ik, als ik mijn geld erop zet, denk ik het wel. Maar ja, er kan altijd een keer een groepje zijn die ze gewoon net niet kunnen terugpakken. Of dat de sprintersploegen ze een beetje opgesoupeerd zijn. Alhoewel ik wel denk, uh, Sky heeft natuurlijk de, de snelste sprinter. Die willen echt. 100% zeker een sprint, heb, een sprint hebben. Nou, we zien wel uh, bij, bij Lotto dat Lars Bak mee zit. Dus die uh, gokken ook wel op een uh, vluchtgroep. Maar ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat het geen sprint wordt. Maar toch kijk ik. En wat doen de jongens van Rupert Murdoch dan? Vooraan dat peloton het tempo hoog houden of ja. controleren? Ja, controleren. Uh, kijk, het... het... Het beste wat hun kan overkomen is dat er een groepje wegrijdt en dat er niemand meer naartoe gaat springen. Want op het moment dat er elke keer verse jongens naartoe kunnen springen omdat die kloof te, te, te klein is, ja, dan hebben ze elke keer een frisse kopgroep. Maar je kunt beter een groepje weg laten rijden en die langzaam laten, laten doodbloeden en, en die in de finale verschalken. Want welke kopgroep dat ook is, ze redden dat niet voor Pelgrim? Nee, dan moet je echt wel heel veel toppers bij elkaar hebben. Maar zo'n Team Sky weet ook wel als er te veel goede, uh, goede weg zijn, dan gaan ze dat ook wel weer uh, even iets dichtrijden dat er een ander groepje gaat lopen. Er is heel lang over gedaan om iemand uit te leggen dat wielrennen niet alleen hard fietsen is. Die wou dat niet geloven, die wilde dat niet geloven. Die dacht. Als je Jens Voogd ziet. Dat, die gelooft het ook nog steeds. Die, niet, die denkt ook, ik ga gewoon die fietsen. Die van. Nee, maar het is een ongelooflijke man op de een of andere manier. Ja, Kijk, we moeten, we moeten ook niet vergeten, er zit het laatste dag van de tour. Die jongens die, die gaan straks het criterium in. En uh, het is nooit slecht voor je dat je jezelf nog even toont. En uh, voor je marktwaarde straks, uh, voor de startgeldende criteriums. is het leuk dat je je gezicht laat zien. En dan word je ook leuker ontvangen door het publiek van goh. Hè, handtekening, uh, je hebt gepresteerd, die hebben we gezien. Dat is altijd leuker als anoniem mee fietsen. Nou goed, vandaag is het laatste podium om dat te kunnen. Dus, uh, maar wat ja, maar... maakt Jens Volk dan zo speciaal? Nou ja, aanvallend, aanvallend rijdende rennen. Ik, ik ik mag graag zien dat iemand uh, strijdend ten onder gaat als dat die achterin peloton een beetje mee fietst. Dus ja, hij, je ziet aan hem dat hij ook een, een echt een oude strijder is. Letterlijk en figuurlijk. Ze hebben trouwens de, ook jou niet geheel onfavoriete uh, seuren ze tot meest strijdlustige renner van de Tour-uitgroep. Dat zal je niet verbazen. Hè? De, nee, de man die zoveel... Hij heeft, heeft... Hij, hij heeft sowieso de guntfactor. Dus, en hij heeft natuurlijk gestreden. En het telt ook een beetje mee dat hij een zere vinger heeft overgehouden. En hij heeft een heel pijnlijk hoofd getrokken. Dus het speelt allemaal mee. Maar het is hem, het is hem van harte gegund. En hij heeft, laat we eerlijk wezen, de laatste dagen heeft hij wel heel veel in beeld gereden. Mochten we niet meer weten waar we rijden, dan gaan we dus even naar luisteren. Misschien, ja, misschien ook niet onbelangrijk, uh, hij rijdt bij Saxo Bank... en die is ook nog niet zo succesvol geweest. Okay. Speelt ook nog mee. Je sur le coeur ouvert à l'inconnu. bonjour à n'importe qui.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 Geen mensen die bij beachvolleybal hoort. Er is toch het volgende bericht over Richard Schaal en Reinder Nummerdor, de beachvolleyballers, Zijn klaar voor de Olympische Spelen. Ze wonnen het Grand Slam toernooi in het Oostenrijkse Klagenfurt. Na afloop vroeg de stadionspeaker aan Nummerdor hoe die overwinning voelt. It's uh, it's nice een you win a tournament uh, right before the Olympics. Uh, I think we have a pretty consistent season this year if you compare it to the last two seasons. En de tweede win. En ik denk fourth final. Four. So, uh, we ho we hopen to get op more on the podium. Nog een keer op het podium. Dat zal dan in Londen moeten gaan gebeuren. Zijn nummer door. Hij zegt het is lekker om zo te willen. Het is heerlijk om zo consistent te zijn. De tweede overwinning is het vorige nummer door in schouw dit seizoen. Eerder al won ze het toernooi van Peking. Er was geen succes vandaag voor de Nederlandse vrouwen in Klagenvoort. Sophie Vergestel en Madeleine Meppelink zijn verloren de finale. En de finale van de Tour de France, Gio Lippens, met Jens Voogd. Uh, altijd op zijn hart fietsen, zeiden ja, we ongelooflijk, net. He? He? Ongelooflijk, hè? Ja, je herkent ja. hem altijd aan stijl. Uh, het is allemaal een beetje ja, kracht vooral. Heel veel kracht. Hij draait vaak een zware versnelling, zelfs bergop. En dan waggelt hij echt van de ene kant van zijn fiets naar de andere kant. Maar er zit wel een mooie snit altijd op. Het gaat wel hard uh, bij Jens Voogd. En hij is nu toch weer de initiator van een uh, grote kopgroep... die we nu hebben met uh, elf man daarbij. We hebben niet alle namen. Loent is de man voor die zit daarbij, dus niet Karsten Kroon. Dan Mina voor AG Dessert. Bak voor Lotto. Kuschinski van Katusha. Dan hebben we Burkhard van BMC. Jens Vogt voor Radio Iglinski van Astana. En daar heb ik ook Bram Tankink daar gezien in dat gezelschap. De Nederlander van Rabobank ploeg, De Bram Tankink die zo lang met zijn rugkampte problemen had met die onderrug. In de bergen heel veel last had. Maar uiteindelijk met Hangen en Burger nog de laatste kols heeft genomen. En hij toen wist, dan ga ik Parijs ook halen. En dat ...dan op zo'n dag in de kopgroep zitten. Het tekent toch wel een beetje weer de veerkracht bij Rabobank... ...waar ze met vier man uiteindelijk toch nog een mooie laatste week van de Tour hebben gemaakt. Natuurlijk met die overwinning van Luis Lyon Sanchez in Foix... ...maar ook toch wel met het aanvallende rijden Sanchez... ...die uh, daarna ook bijna nog een etappe won toen door Cavendish werd voorbij gesprint... ...en gisteren gewoon even derde werd uh, in die tweede trouwens, in die tijdrit... ...nee derde was het, in de tijdrit uh, daar, uh, waar we gisteren waren in Chartres vlakbij... Parijs. Nu zie ik weer het hele peloton dat uh, hard rijdt hoor, achter de koplopers aan. Het gaatje is er wel. 22 seconden is het gaatje voor de koplopers. Waar Tankink mooi in het uh, midden van het groepje zit. Even lekker verscholen. Hij kan eventjes uitpuffen. En dan uh, dadelijk weer tempo overnemen. Nou, hij doet het uh, prima. Hij laat zich in elk geval zien hier op het aankomstcircuit. En wat Bart net al zei, dat klopt. Dat is uh, niet voor iedereen weggelegd. Het is moeilijk genoeg om een sprongetje te maken in zo'n kopgroep. In die allerlaatste etappe waar iedereen van voren wil rijden. Bart Voskamp, we hebben het al vaak gehad over de grandeur van de Tour ten opzichte van die andere rondes, eh, de ronde van Italië, de ronde van Spanje. Als we hiernaar kijken, ook de hele manier waarop dit is opgebouwd en als we ook eens kijken naar hoe de regie en alles gaat drie weken in Frankrijk, hebben zij als eerste ooit begrepen dat je, dit, dat je wielrenners als het ware decor kunt laten vormen van een ongelooflijk soort groot internationaal geldverslindend evenement langzamerhand? Dat denk ik wel. Ja, de, de, de tour overstijgt alles. De renners hebben het ook vaak aangegeven. Ik bedoel, ik, ik heb alle, alle rondes heb ik ook gereden. Nou ja, als je in Madrid aankwam, of in Mila Madrid voor de Ronde van Spanje, of in Milaan aankwam. In de, in de Ronde van Italië, dat had to, totaal geen meerwaarde. Dat was, dat was nooit het kippen, kippenvelmoment als de Tour. Maar de, en, de kunst van commerciële sport is toch ook dat de sport als het ware centraal blijft staan. Hè? Dat is toch altijd wel een heel belangrijk iets. Hebben wielrenners in de, in de Tour wel het gevoel altijd dat het uiteindelijk ook wel om hen gaat? Nou ja, ik, ik denk dat er zonder wielrenners geen, geen toer ja. zal zijn. Of geen wedstrijd zal zijn. Dus die, zijn, die staan wel centraal. Het is natuurlijk wel uh, behoorlijk commercieel geworden. Maar als ik naar de, de Tour de France zit te kijken... kijk ik nog steeds naar een sportevenement. Ja. En geen commercieel evenement. En doordat het heel commercieel is geworden... Uh, kunnen wij natuurlijk nu wel naar hele mooie beelden kijken. Wordt het goed in beeld gebracht. En het, het blijft ook een draagbaar evenement. Het moet allemaal wel betaald worden. 23 ploegen in een hotel steken. He, waar, waar, waar 30 man per ploeg meegaat. Ja, noem maar op. Er komt zoveel bij kijken. Dus ja, commercieel moet het wel zijn, anders dan, uh, blijft het ook niet overeind. Maar, maar waren er momenten in jouw carrière, misschien de Tour de France... dat je dacht, van, dit gaat helemaal niet meer over fietsen... dit gaat alleen maar over de commerciële exposure? Uh, tuurlijk heb je dat wel, maar goed... Wat... Zoals dan? Ja, ja, goed, als je bijvoorbeeld een berg afgaat... Uh, als, je, als je finisht op een bergtop... en. Uh, ja, voordat jij überhaupt beneden kan komen, hoe dat georganiseerd is... Ja, dat, dan heb je wel eens het gevoel van ben ik hier met sport bezig of, of uh, hoe zit dat hier? Maar in de Tour hebben ze dat nog wel proberen ze dat nog wel redelijk te begrijpen. Maar je hebt in Spanje wel eens dat je een berg af moet. Dan waren we gewoon een uur bezig om een berg af te komen. Ja, dus dat soort zaken, dat, dat moet je, daar moet een organisatie wel scherp in blijven... dat, dat de sport natuurlijk wel centraal blijft staan. Wij kijken uh, naar, naar, deze, naar deze sport. We kijken naar die, die fascinerende uh, laatste rondjes van die mensen. Nog even die ploeg uh, uh, van Wiggins. Hè. Als die Cavendish niet hadden, liet ze dan vandaag lopen? Of is het toch ook een soort gewoonte? Die gele trui rijdt wel voorop van dat peloton Nee, ik denk dat het, dat het uh, buiten Cavendish voor, uh, voor, voor, voor Wiggins ook wel een eer is. Om natuurlijk wel in dat peloton te finishen. Het zou een schetsvertoning zijn als, als dat niet zo was. Maar goed, die Cavendish geeft natuurlijk wel het stukje extra. Dat Wiggens straks nog eens een, een mooi mooie gebaar kan maken. Hè. Wat iedereen al zegt, die gaat natuurlijk straks de lead-out misschien... of de ene laatste lead-out doen. Van kijk eens, ik, ik, ben, ik ben een naam maar ik wil dat de laatste dag ook wel laten zien en terecht. En wat gaan ze dicht langs die stoeprand in die regengroot? Ja, dat is mooi hè. Dat is, dat is het best lopende stukje asfalt van de hele ronde. Alleen het, het zit zo dicht tegen de stoeprand aan. Dus nummer 1 die heeft het overzicht en nummer 2 ook nog. Maar daarachter is het wel soms lastig fietsen in dat gootje. Maar ja, dat gootje, dat, hè, dat, dat, dat, dat bolt, dat, dat loopt gewoon beter. Dus ze zoeken toch dat randje op. En uh, dat randje zoeken ze op en ze waren net met een groepje ietsjes vooruit. Gio, hoe staat dat nu? Ja, ze hebben nog steeds voorsprong hoor. 22 seconden. En ik heb toch Karsten Kroon daar in die kopgroep ontwaard. Echt wel, hij zit er wel bij. 22 seconden dus voor die groep. Waar verder ook nog Marino, de man van Sauer Soyersun, bij zit. Edette, de Fransman van Kofidis. Iglinski had ik al genoemd. En Rui Costa van Movistar. En daar rijdt Karsten Kroon heel duidelijk. Rijdt hij daar achteraan in die kopgroep. Vlak in het wiel van Bram Tankink. Dus hebben we twee Nederlanders in de kopgroep. In de laatste etappe in Parijs. En dat is toch. Even mooi om te zien. Dat zij in elk geval meedoen in dit prachtige spel om het echie. Het is wel te vergelijken vaak met een criterium. Maar dan een criterium waarbij het gewoon echt op het scherpste van de snede gaat. Daar wordt geen spel meer gespeeld. Hier gaat het gewoon volle bak vooruit. Terwijl ik nu ook Sebastian Langeveld daar in het wiel zie zitten. Van een van de maten van de gele truidrager. Sebastian Langeveld. Hij moet straks misschien even werken voor zijn sprinter. Voor Matthew Goss. Want die wil toch zo graag hier. Die eerste toer-etappe van dit jaar pakken. Matthew Goss die niet gewonnen heeft dit jaar. Hij heeft overwinningen moeten laten gaan. Met name naar André Kruipel en naar Mark Cavendish. Als het op massasprintjes aankomt. Maar voorlopig kijken we naar die kopgroep. Ze krijgen nu zelfs 25 seconden. De voorsprong loopt op. Twee Nederlanders erbij. Bram Tankink en Karsten Kroon. En dat betekent dat wij er zo even uitgaan voor het nieuwsblok van vijf uur. En dan blijven wij het natuurlijk volgende. Want in het volgende uur, dan is de definitieve finish. De definitieve kroning, we zeggen het nog maar eens... van die eerste Britse winnaar in de historie van de Tour de France. Die luistert naar de naam Bradley Wickens. Wordt het ook een Britse sprintzegen? Of komt er nog een ander? Of blijft het groepje weg? We weten het niet. We denken dat we het weten, maar we weten het niet. Wat jij weet, Tom, waar wij nog niet eens over veel mensen hebben geklaagd rond twee uur. Veel vrolijk geklaagd vandaag. dus Veel vrolijk, heb, ja, vrolijk geklaagd. Ja, vrolijk geklaagd. gaan we horen zien. tegen ongeveer half zes. In gesprek met Van het Hek. Tot zo. Radio 1 presenteert...